Dit is les 35 van uw cursus Geprogrammeerd Leven Spaans. In een van de voorgaande lessen hebben we geleerd hoe we in het Spaans de toekomende tijd vormen met behulp van het werkwoord hiera en de onbepaalde wijs. In het overzicht van deze les wordt dit nog eens in een schema herhaald. We maken hier nu een oefening over. Geef antwoord op de volgende vragen aan de hand van de voorbeelden. Er staat een vraag met een aanwijzing tussen haakjes. Ja has almorzado? Yo. Heb je al geluncht? U antwoord. Todavía no. Voy a almorzar ahora mismo. Nog niet. Ik ga dadelijk lunchen. We beginnen. Ya han desayunado ustedes? Nosotros. Todavía no. Vamos a desayunar ahora mismo. ¿Ya ha salido Carlos? Él. Todavía no. Va a salir ahora mismo. ¿Ya han vuelto del mercado Teresa y Elena? Ellas. Todavía no. Van a volver ahora mismo. Er staat weer een vraag met een aanwijzing tussen haakjes. ¿Quién ha abierto las botellas de vino? Nosotros. Wie heeft de flessen wijn geopend? U antwoord dan. Nadie. Vamos abrirlas nosotros. Niemand. Wij zullen ze openen. En nu aan de slag. Wie heeft de cuenta Tú. Nadie. Vas a pagarla tú. Quién ha reservado las mesas, vosotros. Nadie, vais a reservarlas vosotros. ¿Quién ha lavado el coche? Yo. Nadie, voy a lavarlo yo. Una pregunta con una ¿Ya te has acostado? Yo. Ben jij al naar bed gegaan? U antwoord. Todavía no. Voy a acostarme ahora mismo. Nog niet. Ik zal dadelijk naar bed gaan. En nu zelf. Ya se han levantado ustedes, nosotros. Todavía no. Vamos a levantarnos ahora mismo. Ja te has sentado a la mesa, yo. Todavía no. Voy a sentarme a la mesa ahora mismo. Ya se han acostado los hijos, ellos. Todavía no. Van a acostarse ahora mismo. In het Spaans kennen we echter nog een toekomende tijd. Deze wordt gevormd door het plaatsen van bepaalde uitgangen achter het hele werkwoord. Zegt u de volgende voorbeelden eens na. Pagaré, Pagaré. Ik zal betalen. Pagaras, Pagaras. Jij zult betalen. Pagara, Pagara. Hij, zij, zal betalen. U zult betalen. Pagaremos. Pagaremos. Wij zullen betalen. Pagareis. Pagareis. Jullie zullen betalen. Pagarang. Pagarang. Zij zullen betalen. U zult betalen. U hebt het wel gezien. Achter het hele werkwoord. Pagar. hebben we de volgende uitgangen geplaatst: E, as, a, hemos, eis. En, an. Nog een voorbeeld. Deze keer van een wederkerend werkwoord. Zeg de volgende werkwoordsvormen na. Me acostaré. Me acostaré. Ik zal naar bed gaan. Te acostarás. Te acostarás. Jij zult naar bed gaan. Se acostará. Se acostará. Hij, hey, zij zal naar bed gaan. U zult naar bed gaan. NOS ACOSTAREMOS NOS ACOSTAREMOS Wij zullen naar bed gaan. OS ACOSTAREIS OS ACOSTAREIS Jullie zullen naar bed gaan. SE acostarán. SE acostarán. Zij zullen naar bed gaan. U zult naar bed gaan. Zo gaat het ook met andere werkwoorden. Er volgen nog enkele voorbeelden. Zegt u ze na... En let vooral op de klemtoontekens. Trabajaré. Trabajaré. Ik zal werken. Te despertarás. Te despertarás. Jij zult wakker worden. Él estará. Él estará. Hij zal zijn. Ella volverá. Ella volverá. Zij zal terugkomen. Usted... Reservará. U zult bespreken. Nos levantaremos. Nos levantaremos. Wij zullen opstaan. Comprenderéis. Comprenderéis. Jullie zullen begrijpen. Irán. Irán. Zij zullen gaan. Ustedes serán. U zult zijn. Nu een oefening hierover, waarin we de nieuw geleerde toekomende tijd in zinnen gaan toepassen. Zegt u de gegeven zinnen in het Spaans en controleer uw antwoord en uw uitspraak. In juli zal mijn vader naar Madrid gaan. In julio mi padre irá a Madrid. Hoeveel weken zullen jullie in Zweden blijven? ¿Cuántas semanas os quedareis en Suecia? Hoe laat zult u morgen opstaan? ¿A qué hora se levantarán ustedes mañana? Vana 5 maart tot 20 mei zal ik met zijn. Desde el 5 de marzo hasta el 20 de mayo estaré de vacaciones. Zul jij in januari of in februari terugkomen? Volverás en enero hoy febrero? Tijdens de vakantie zullen wij niet naar de televisie kijken. Durante las vacaciones no miraremos la televisión. U hebt het waarschijnlijk wel gemerkt dat het gebruik van de toekomende tijd in het Spaans ongeveer gelijk is aan het Nederlands. De twee toekomende tijden in het Spaans kunnen we in het algemeen door elkaar gebruiken. Van de werkwoorden die we in de loop van onze cursus geleerd hebben, krijgen er enkele een bepaalde verkorting in de stam. De uitgangen van de vormen van de toekomende tijd zijn wel regelmatig. Zegt u eens na? Decir. Direi. Ik zal zeggen... Hacer. Haré. Ik zal doen. Maken. ay Habrá. Er zal zijn. Er zullen zijn. Poder. Podré. Ik zal kunnen. Querer. Querré. Ik zal willen. Salir. Saldré. Ik zal vertrekken. Tener. Tendré. Ik zal hebben, bezitten. Tener que. Tendré que. Ik zal moeten. Venir. Vendré. Ik zal komen. In de oefening hierover gaan we het nieuw geleerde in zinnen toepassen. Geef de volgende Nederlandse zinnen in het Spaans weer. In de herfst zullen wij vakantie hebben. En otoño tendremos vacaciones. ¿Qué harán ustedes entonces? We zullen unas excursiones. ¿Qué por ustedes entonces? tendré que estar en casa. Er zullen daar veel mensen zijn. Habrá allí mucha gente. Mijn moeder zal typische dorpen aan de kust willen bezoeken. Mijn madre querrá visitar pueblos typicos en la costa. Hoe laat zul jij komen? A qué hora vendrás? Zullen jullie om acht uur of om half tien vertrekken? Saldreis a las ocho o a las nueve media? Wat zul je hem zeggen? Que le dirás? Nu iets anders. De woorden... Alguno, alguna, algunos, algunas, ninguno, en ninguna... ...hebben we al geleerd. We leren nu wat meer over het gebruik van deze onbepaalde voornaamwoorden. Zeg de volgende Spaanse zinnen eens na. Tiene usted periódico Hebt u een of andere Spaanse krant? No, no tengo ninguno. Nee, ik heb er geen enkele. No, no tengo Nee, ik heb geen enkele Spaanse krant. ¿Hay in deze zak de zapatos? Is er een of andere verkoopster op deze schoenenafdeling? In dit moment no hay ninguna. Op dit moment is er geen enkele. Por qué no hay ninguna dependienta aquí? Waarom is hier geen enkele verkoopster? Tengo algunos periódicos españoles. Ik heb enkele, sommige, Spaanse kranten. momento dependientas la de zapatos. Op dit ogenblik zijn er enkele, sommige, verkoopsters op de schoenenafdeling. Zoals we in deze voorbeeldzinnen zien, kunnen de eerder genoemde onbepaalde voornaamwoorden ook bij een zelfstandig naamwoord worden gebruikt. Tevens verandert dan de betekenis en bovendien wordt alguno en ninguno voor een mannelijk zelfstandig naamwoord in het enkelvoud verkort tot respectievelijk algun en ningun. Uiteraard ook nu weer een oefening over deze nieuwe leerstof. Is er een of andere bank in deze straat? ¿Hay algún banco en esta calle? Nee, in deze straat is er geen enkele. No, in en esta calle no hay ninguno. Ik heb geen enkel schoon overhemd. No tengo ninguna camisa limpia. Elena heeft jouw overhemden gewassen. Hier heb je enkele schone. Elena ha een tus camisas, probleem? Heb je een Heb je een of ander probleem? Tienes algún problema? Nee, ik Heb geen enkel probleem? Ik ben moe. No, no tengo ningún problema. Estoy cansado. We eindigen de je stof van deze les met de herhaling van twee reeds eerder behandelde Onregelmatige werkwoorden, namelijk daar, geven en Dreyer. meebrengen of brengen. De vervoeging van deze werkwoorden is als herhaling opgenomen in het overzicht van deze les. U doet er verstandig aan die vervoeging nog eens te bestuderen voor u aan de oefening begint. Zegt u de gegeven zinnen direct in het Spaans en controleert telkens na iedere zin uw antwoord en uw uitspraak. Ik breng je een cadeau voor jouw verjaardag. Te traigo un regalo para tu cumpleaños. Waarom heb jij het gebracht? Por qué lo has traído? Altijd breng jij me veel cadeaus. Siempre me traes muchos regalos. Dan zal ik je niets meer brengen. Entonces no te traeré nada más. Wat geef je haar voor haar verjaardag? ¿Qué le das para su cumpleaños? Ik geef haar een portemonnee. Le doy un portamonedas. Heb jij haar al iets gegeven? Ya le has dado algo? Voor we aan de laatste oefening beginnen, leren we er enkele nieuwe woorden bij. Zegt u ze na. El mar. El mar. De zee. El año próximo. El año próximo. Het volgend jaar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Hoe lang? A principios de... A principios de... In het begin van. A fines de... A fines de... Tegen het eind van. De hoy en ocho días. De hoy en ocho días. Vandaag over een week. Letterlijk over acht dagen. De hoy en quince días. De hoy en quince días. Vandaag over twee weken. Letterlijk... Over vijftien dagen. We gaan deze woorden oefenen. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Hoe lang? Quanto tiempo? In het begin van. A principios de. Vandaag over twee weken. De hoy en quince días. De zee. El mar. Tegen het eind van. A fines de. Het volgend jaar. El año próximo. Vandaag over een week. De hoy en ocho días. We zijn toe aan de laatste oefening van deze les, waarin we gaan herhalen wat we hierin hebben geleerd. Vertaal de gegeven zinnen in het Spaans en gebruik de in deze les geleerde vormen om de toekomende tijd weer te geven. Na elke zin kunt u dan uw antwoord ...en uw uitspraak controleren. Dit jaar zal ik de vakantie in Nederland doorbrengen. Este año pasaré las vacaciones en Holanda. Vanaf de volgende week... ...zullen mijn vrienden een klein huis aan de kust huren. Desde la semana próxima... Mis amigos alquilarán una casa pequeña en la costa. Ik zal met hen kunnen zijn. Podré estar con ellos. Wat zult u, enkelvoud, tijdens de vakantie doen? ¿Qué zal usted durante las vacaciones? Ik zal naar Spanje gaan. Yo iré a España. Hoe lang zult u daar blijven? Kwanto tiempo se quedará allí? Ik zal daar een maand blijven. Me quedaré allí un mes. Vandaag, over twee weken, zal ik met het vliegtuig naar het zuiden van Spanje reizen. De hoy en quince dias viajaré en avión al sur de España. Ik zal in een pension dicht bij de zee wonen. Viviré en una pensión cerca del mar. Deze maand heb ik te veel gewerkt. Este mes he trabajado demasiado. Dan zal ik veel slapen. Ik zal laat opstaan en de hele dag zal ik op het strand zijn. Entonces dormiré mucho. Me levantaré tarde. Y todo el día estaré en la playa. Er zullen daar niet veel mensen in september zijn. No habrá allí mucha gente en september. Daarna zal ik naar Madrid gaan, waar ik twee weken zal doorbrengen. Después iré a Madrid, donde pasaré dos semanas. Zult u daar alleen zijn? Solo allí? Nee, er zullen ook enkele vrienden van mij komen. No, vendrán también unos amigos míos. We zullen museums bezoeken, we zullen wandelingen door de stad maken en natuurlijk zullen we Spaans studeren. Visitaremos museos? Daremos paseos por la ciudad y claro que estudiaremos Tegen het eind van september, of in het begin van oktober, zal ik naar Nederland terugkomen. A fines de septembre, o a principios de octubre, volveré a Holanda. Hebt u, enkelvoud, een of ander probleem met het logis... usted problema con el Nee met het logies heb ik geen enkel probleem No con el no tengo ningún problema In de leesoefening die straks volgt komen enkele woorden voor die we in de les nog niet hebben geleerd Zegt u de volgende woorden na zodat ze u vertrouwd voorkomen La barca La Barca de Fisher's Boat El Pescador El Pescador de Fisher Pescar Pescar Fissen La Pesca La Pesca de visvangst Latinoamerica Latinoamerica Latijns America Otro. Otro. Ander. Pescar is een regelmatig werkwoord. Dit is les 36 van uw cursus geprogrammeerd levensspaans. Dit is weer een les waarin we alles wat we tot nu toe hebben geleerd gaan toepassen. De eerste oefening is een gesprek bij een benzinestation. Zegt u de gegeven zinnen in het Spaans... Na elke zin kunt u uw antwoord en uw uitspraak controleren. Om aan te geven welke toekomende tijd u moet gebruiken, zullen we in onze oefeningen gebruik maken van bijvoorbeeld gaan werken voor de vertaling ir a trabajar en zullen werken voor de vorm van het hele werkwoord gevolgd door een bepaalde uitgang. Kunt u me zeggen of er een of ander benzinestation langs deze weg is? ¿Me puede decir si hay alguna gasolinera a lo largo de esta carretera? Puede decirme si hay alguna gasolinera a lo largo de esta carretera? Ja, meer. Sí, hay más. La primera. Sta a unos tres kilometers de aquí. Waarmee kan ik u van dienst zijn, mevrouw? En qué puedo servirle, señora? Ik zou graag benzine willen tanken. Quisiera tomar gasolina. Geeft u mij twintig liter benzine? Deme veinte litros de gasolina. Wenst u iets meer? Desea usted algo más? Ja. In de garage hebben ze mij gezegd dat dit type auto veel olie verbruikt. Si, sí. en el garage me han dicho que este tipo de coche consume mucho aceite. Wees u zo goed om het na te kijken. Haga favor de mirarlo. In het tweede gesprek vraagt een reizigster inlichtingen over de verbinding naar Córdoba. Vertaal in het Spaans... Is er een of andere rechtstreekse trein naar Cordoba? Hay algún tren directo a Córdoba? Een ogenblik, ik ga het spoorboekje raadplegen. Un momento, voy a consultar la guía de ferrocarriles. Het spijt mij, juffrouw. Lo siento, señorita. Er is geen enkele rechtstreekse trein. No hay ningún tren directo. Bovendien is het erg ingewikkeld. Además, es muy complicado. U zult moeten overstappen, drie of vier keer. Usted tendrá que hacer transbordo tres o cuatro veces. Dan zal ik met het vliegtuig gaan. Het zal gerieflijker zijn. Entonces iré en avión. Será más cómodo. Een vakantieganger huurt een auto. Geef het volgende gesprek in het Spaans weer. Ik zou graag een auto willen huren. Quisiera alquilar un coche. Voor hoe lang wilt u hem huren? Para cuánto tiempo lo quiere alquilar? Para cuánto tiempo quiere alquilarlo? We willen een reis door het binnenland maken. Queremos hacer... Un viaje por el interior del país. We zullen morgen vertrekken weken we zullen vandaag over volveremos weken terugkomen. Saldremos mañana y volveremos de hoy en 15 días. Vamos 2 weken, dan. Para dos semanas, entonces. welk tipo auto beveelt u me aan qué tipo de coche me recomienda usted Vindt u deze auto leuk? Le gusta este coche? Hoeveel benzine verbruikt hij? ¿Cuánta gasolina consume? Ongeveer 9 liter op elke 100 kilometer. Unos 9 litros cada 100 kilómetros. Hij is verzekerd, niet waar? ¿Está asegurado, no? Ja, hij is all-risk verzekerd. Sí, está asegurado a todo riesgo. Bovendien, hebben onze monteurs vanmorgen de motor nagekeken. Hij is in goede staat. Además, esta mañana, nuestros mecánicos han mirado el motor. Está en buenas condiciones. En ons zijn erg laag. Y nuestros precios son muy bajos. Dan ga ik hem huren. Entonces lo voy a alquilar. Entonces voy alquilarlo. Hebt u uw paspoort of een ander identiteitsdocument? ¿Tiene usted su pasaporte o algún documento de identidad? Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Claro que sí. Tenga. Dank u. Wees u zo goed om deze formulieren in te vullen. Gracias. Haga el favor de llenar estos formularios. Daarna zal de monteur u de verzekeringspapieren, de autopapieren en de sleutels overhandigen. Después, el mecánico le entregará Los de seguro la documentación del coche y las llaves en deze papieren zijn voor u y estos son para usted. iemand met autopech zoekt om hulp bij een groepje spanjaarden dat op een dorpsplein van de middag rust zit te genieten zeg in het spaans mijn auto is gestopt de motor doet het niet goed mi coche se ha El motor no funciona bien. Kan iemand, mannelijk, van u, meervoud, mij helpen? Me puede ayudar alguno de ustedes? Puede ayudarme alguno de ustedes? Waar staat uw auto? We zien hem niet. Dónde está su coche? No lo vemos. Daar, in de verte, op de autosnelweg van Barcelona naar Valencia. Allí, a lo lejos, en la autopista de Barcelona a Valencia. Ik ben te voet gekomen. He venido a pie. Het spijt ons, meneer. Niemand, mannelijk, van ons kan u helpen. Lo sentimos, señor. No le puede ayudar ninguno de nosotros. Lo sentimos, señor. No puede ayudarlo, de Geef het volgende gesprek op het service station in het Spaans weer. Hebt u de bougies van mijn auto al verwisseld? Ja, han cambiado ustedes las bujías de mi coche? Ja, we hebben ze al verwisseld. Sí, ya las hemos cambiado. Maar de motor doet het nog niet goed. Pero el motor todavía no funciona bien. Onze monteur heeft gezegd dat hij hem opnieuw moet nakijken. Nuestro mecánico ha dicho que lo tiene que mirar otra vez. Nuestro mecánico ha dicho que tiene que mirarlo otra vez. ¿Can ik met hem spreken? ¿Puedo hablar con él? Ja. Hij is koffie aan het drinken in dat café. Sí, está tomando café en aquel bar. Ik ben in het café geweest, maar ik heb niemand gezien. He estado en el bar, pero no he visto a nadie. Dan moet u een ogenblik wachten. Entonces, usted tiene que esperar un momento. Wees u zo goed om hier. Op deze stoel te gaan zitten. Haga el favor de sentarse aquí en esta silla. Hoe laat sluit u? A qué hora cierran ustedes? Vandaag is het maandag. S maandag sluiten we om zeven uur. Hoy es lunes. Los lunes cerramos a las siete. Bent u op iemand aan het wachten? Está usted esperando a alguien? Ja, ik ben op de monteur aan het wachten. Sí, estoy esperando al mecánico. Ik ben al twintig minuten op hem aan het wachten. Lo estoy esperando ya hace veinte minutos. Estoy esperándolo ya hace veinte minutos. Maar hij is nog niet teruggekomen. Pero no ha vuelto todavía. Hij is een wiel aan het verwisselen. Hij komt onmiddellijk. Está cambiando una rueda. Viene enseguida. Ik heb geen zin om langer te wachten. No tengo ganas de esperar más tiempo. Wilt u niet een wandeling door de stad maken en om zes uur terugkomen? No quiere dar un paseo por la ciudad. Y volver a las seis, Dan zal alles geregeld zijn. Dan no zal alles geregeld zijn. niet. zal zal zal la geregeld zal